Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kabinet Rutte 4 krijgt steeds meer vorm. Officieel komt zondag de lijst met kabinetsleden naar buiten. Maar toch zijn er al wat namen bekend. Sigrid Kaag van D66 lijkt als eerste vrouw minister van Financiën te worden. Schouten van de ChristenUnie wordt minister voor Armoedebeleid. En VVD'er Wiersma gaat aan de slag bij onderwijs. Ook krijgen we een nieuwe coronaminister. Duidelijk is inderdaad dat Hugo de Jonge niet doorgaat als minister van Volksgezondheid. En het lijkt erop dat ze op dat ministerie kiezen voor veel ervaring uit het veld. Want heel hardnekkig gaat toch wel de naam rond van Ernst Kuipers, de ziekenhuisbaas. Het is nog niet duidelijk welke post Hugo de Jonge voor het CDA gaat krijgen. Op 10 januari moet het nieuwe kabinet met de koning op het bord staan. In Antwerpen zijn gisteravond 12 Nederlanders aangehouden. Ze zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan in de stad. Toen de politie in actie kwam, werden de ruilschoppers ook agressief tegen de agenten. Een van de verdachten raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De sterrenhemel, zo mooi, maar amper te zien in de stad. Een kunstenaar wil daar wat aan doen. We hebben een waanzinnige lichtspektakel of een lichtschouwspel eigenlijk in de lucht, namelijk de sterren. Maar die zien we niet vanwege lichtvervuiling. Wat nou als we voor één avond lang alle lichten in de stad uit gaan doen, zodat we weer de sterren kunnen zien in onze eigen straat. Zijn project heet Seeing Stars. Het lukte hem al in Vraneker in Friesland. Rotterdam is een slag groter, maar als iedereen meewerkt, lukt het. Technisch kan alles, maar je moet het wel willen inderdaad. Het is een stuk complexer. Vraneker is een, klein, een veel kleinere stad dan ja. Rotterdam. Het is er altijd in Nederland. Aan het begin is het, je mag dat wel, moet dat wel, kan dat wel. En als het eenmaal gebeurt hebben ze iets van... Wow, kunnen we dit elke week doen? Mm. <laughs> Ook Venetië, Stockholm, Rijkjavik en Leiden zijn geïnteresseerd in het sterrenproject. Het weer komt vanavond niet echt af. In het noorden kan nog een buitje vallen. Morgen, oudjaarsdag, bewolkt, af en toe een zonnetje en een graad of dertien. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een vierde op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Bij de Koentunnel is de vertraging een kwartier. Dat komt door een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 The first time I laid eyes on you, till the day you draw your last breath.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 Your pain, it made my heart long for you, it's your sadness, that made me wanna hold you, it's your scars, that made me wanna heal you, it's your scars, that made me wanna feel you, it's your scars, that made me wanna heal you, oh. oh.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 Where the river hits Among the wildflowers Is where I stand And they bloom there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 was dat met uh, te weinig daarvoor hoorde je Labaside met de old traditions en um, die hebben ze een beetje speciaal bewaard voor de Kerst en uh, daar hebben ze dus een aantal tricks op uh, genomen die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 Isn't it strange to only care for all Isn't it strange that we keep on fighting Do and it's strange our forces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 Think twice Cause planet Earth G- uh -huh.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 In 1998 uh, maakte een redacteur melding en dan worden ze in E-regel genoemd, maar dan duurt het nog vijf jaar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 Stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorbeeld.